Empresas familiares en varias partes del país Hay una variedad de prestaciones del rojo Llamado así Busco la mosca en el ¡Ya, ya ya ya. Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish on, get Spanish on. Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish, Señor, Spanish on Get Spanish on. Pren, pren, quelo, no Pren, pren, hola sí. Hola di la D Y di, het is pang, ja wij, ik ben stang, man, het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg jonotingo. Bitch I'm jonno quiero. Hangen met mensen, kero. Hier, geen spaas, het vroeg niet meer spaans. Donde staat mijn diner. Binnenfnootjes en tot ziens. Vet veel lente niet aan nooit vriend. Los gezellig chitos, donde genitos. Oh. Costa Los gezellig chitos, donde genitos.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 Spanso wordt sowieso voor die hoofd Joritso Bocadillo con Manchejo, dat is vabagrejo. El Anos del Diablo, dat is de costa de sol. El Anos del Diablo, dat is de costa de sol. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer ho. Dus ben je cojo, vende coño. Vende coño. Los gezelligitos, dones Costa del los gito's, no esta Costa oh. Delsos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 It's been shown, it's been shown Yes, this is Harold terror friend of I'm trying to use this thing to know all these stage around town and me to make the next music, let's go crazy, do a song.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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Frankrijk weigert de ex-vrouw van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux toe te laten. Michel Martin wilde na haar vrijlating naar een klooster in Frankrijk gaan. Maar de minister van Justitie weigert haar de toegang tot Frans grondgebied. Waarom is nog onduidelijk. Klooster had laten weten dat Martin welkom was. Michel Martin zat bijna 15 jaar vast voor medeplichtigheid aan de kindermoorden. De dekkingsgraad van het ABP is weer op pijl. Eind vorige maand stond het ambtenarenpensioenfonds op 111 procent. Door de sterk wisselende rente schommelde de dekkingsgraad vorig jaar tussen de 88 en 105 procent. Daardoor kon ABP de pensioenen niet aan de inflatie aanpassen. Van verlaging van de pensioenen is geen sprake geweest. In de derde stad van Syrië, Homs, worden woonwijken beschoten door legertanks. Getuigen melden explosies van tankgranaten en zwaar machinegeweervuur. Homs is een van de steden waar het verzet tegen president Assad het grootst is. Bij het geweld tegen de betogers zijn de afgelopen weken in Syrië honderden mensen omgekomen. Bij de PVV-vleugel in het Tweede Kamergebouw zijn twee zogeheten prinsenvlaggen weggehaald. Die vlaggen waren in de 80-jarige Oorlog gedragen door aanhangers van Willem van Oranje. Maar eind jaren dertig werd de vlag een extreemrecht symbool. Waarom de vlaggen bij de PVV hingen is onbekend. PVV-kamerlid Brinkman schreef op Twitter dat het een mooie vlag is die helaas is besmet door de NSB. en noemde het goed dat de vlaggen zijn weggehaald. De Consumentenautoriteit heeft drie bedrijven beboet die busreisjes voor ouderen organiseerden. De ouderen werden uitgenodigd voor een toeristische dagtocht... maar in werkelijkheid werden ze met de bus naar een afgelegen partycentrum gebracht... waar verkoopdemonstraties werden gehouden. De Verkopers probeerden vooral dure gezondheidsproducten zoals vitaminepillen te verkopen... zonder directe prijs te noemen. De bedrijven moeten samen 630.000 euro boete betalen. Het weer op de meeste plaatsen vrij zonnig, later vanmiddag ontstaan in het binnenland stapelwolken, maar het blijft overwegend droog. Het wordt 17 graden aan zee tot 21 in het oosten. Dit, dit is het dit is heleen de gelees bij de aanwb er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aard van de aangekondigde snelheid. Er de Op de a 4 Amsterdam 4, Den Haag, Den Haag wordt gecontroleerd. Haag wordt gecontroleerd. De controleurs tussen knopen, Badhoeven, de verdorpdorp en Zoetewouden dorp. En op de a 9 Alkmaar 9 Amstel. Maar Amstelveen neemt tussen Alkmaar en knopen.